9 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. In het hoofdkwartier van de Democraten in Chicago... heeft Barack Obama zijn overwinningstoespraak gehouden. Samen met zijn vrouw Michelle en zijn dochters... verschenen hij voor een uitzinnige menigte. Dankzij jullie kunnen we de geest van vrede en hoop vasthouden. We zijn één Amerikaanse familie, zo begon Obama zijn toespraak. Hij erkende dat zijn republikeinse tegenstander Mitt Romney... en hij hard hadden gevochten in de campagne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 Het weer bewolkt, hier en daar wat regen of motregen... vanmiddag op de meeste plaatsen droog en zelfs af en toe zon... bij een temperatuur van een graad of 11. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal nog 80 kilometer file. De, de drukte neemt langzaam af. De meeste files nog rond Amsterdam en Eindhoven. Het is nogal vrij druk op de A9 richting Amstelveen. Daar staat nog 7 kilometer tussen Beverwijk Oost en knopend Raasdorp. En op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert uit de rijstok.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 Het NOS Radio 1-journaal, live vanuit het Kuurhuis. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het komend half uur reizen we de wereld over op zoek naar reacties op de herverkiezing van Barack Obama. U hoorde premier Rutte al even bij ons. Hij verheugt zich op de samenwerking en de samenwerking voor te zetten. We gaan eerst terug naar Washington en Chicago. Want het is dus four more years voor Obama. Nog eens vier jaar in het Witte Huis. Na een lange en slopende campagne kan die even uitblazen, maar niet te lang want de problemen van de Verenigde Staten zijn enorm. Dat ziet Obama ook wel. Maar hij denkt wel dat het langzamerhand de goede kant op gaat. We have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Correspondent Wessel de Jong. Het beste moet nog komen, hoorden we Barack Obama zeggen. Denk je dat de Amerikaan in brede zin dat optimisme delen? Nee, dat delen ze zeker niet. Uh, uh, alle zenders hielden bij, bij die exit polls... vroegen ze ook veel uh, kiezers die in de stembureaus waren geweest... Uh, hoe, hoe staat de er economie ervoor? Wat vinden jullie ervan hoe de economie het nu doet? En heel veel mensen waren daar toch uh, bijzonder somber over. Nou, toch wilde Obama ze in zijn, uh, in zijn speech het gevoel geven... dat dit toch echt een historisch moment is. Maar dat betekent dat je werk gedaan De rol van de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 Ja, vraag niet wat de regering voor jou kan doen. Vraag wat jij voor je land kan doen. Uh, ja, parafraseer ik hier maar eventjes, Obama. En dat waren eigenlijk ook hele beroemde woorden... Die, uh, die JFK, die John F. Kennedy, uitsprak. Hij plaatst zich mee daar zichzelf. Dus eigenlijk op één niveau uh, met, met Kennedy. Bijzonder pretentieus, uh, mag je zeggen. Ook een president die natuurlijk uh, ja, de hoop uh, belichaamde. En dat wil hij nu ook, toch ook aan de mensen geven. Het herstel van de economie, het gaat langzaam is moeilijk en dat zegt hij ook in dit verhaal. Maar hou vol, we komen er samen doorheen. Dus hij wil, het vooral, ja, hij wil het land verbeteren, maar vooral toch in eerste instantie op karakter. Ja, alle Amerikanen samen en dan samen de schouders eronder. Precies. Maar wissel is de vraag of de Republikeinen daar ook zo over denken. Hè? Want de afgelopen vier jaar gaven ze daar geen blijk van. Dat was een agressieve tegencampagne wat zij voerden, uh, anti-beleid. Ja, het lijkt wel of ze, dat is ook wel vaker openlijk gezegd, ook dat ze eigenlijk de Republikeinen in het congres maar één agenda hadden. En dat was maak van Obama, een one-term president. Maar op zich, Romney, nu vanavond in zijn, in zijn speech waarin hij zijn, zijn verlies erkende, daar sprak hij toch wat, wat woorden die hoop bieden. De nation, zoals je weet, is op een critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering en politieke posturing our leaders have to reach across the aisle to do the people's work. Ja, onze leiders moeten natuurlijk gaan samenwerken, zegt Romney Huur. Dat was toch echt een heel verrassend geluid... dat hij opeens nu echt wil samenwerken met de democraten. Nou, zo heeft hij toch vaak tijdens de campagne heeft hij niet zo geklonken. Eigenlijk tijdens de hele campagne... De republikeinen en zeker Romney sprak harde woorden over migranten. Hij heeft het over self-deportation gehad voor illegale. Nou, daarmee heeft hij toch veel stemmen verspeeld. Met name in de Latino-gemeenschap. Hij is zuur geweest voor de... Afro-Amerikaanse gemeenschap, een democratische gemeenschap, natuurlijk, dat is maar weer eens gebleken vanavond. Hij heeft natuurlijk allerlei, de, de, de, de Republikeinen hebben allerlei maatregelen genomen, geprobeerd om die zwarte kiezer weg te houden bij de stembus, met allerlei vervelende, nare regeltjes. Nou, die regeltjes die zijn allemaal afgefloten, maar de pogingen dus om die, om die, om die Afro-Amerikaanse gemeenschap weg te houden bij die stembus, heeft juist die Afro-Amerikaanse gemeenschap des te harder gemotiveerd, met name in een staat sta, sta, als Pennsylvania en ook daaraan. Dus aan die onverzoenende toon eigenlijk houding van de Republikeinen... Dat is toch ook voor een, uh, daar kan hij ook voor een deel zijn verlies aan wijten, Romney. Ja, en, en Obama heeft met zijn team natuurlijk hard gewerkt... om uh, ja, de kiezers te mobiliseren. Daar zal hij een deel van zijn overwinning aan te danken hebben. Maar toch, Wessel, um, hebben we in de peilingen vooral een nek-aan-nek-race gezien. Waarom toch, uh, ja, toch, toch een overduidelijke overwinning uiteindelijk? Waar heeft hij dat aan te danken? Ja, kijk, kijk, kijk naar de demografische samenstelling van Amerika. Hè. Amerika wordt steeds gekleurder. Die minderheden hebben hem absoluut aan een, uh, aan, een, aan een stem geholpen. Die zijn zeer gemotiveerd geweest. En men dacht bij deze verkiezing... Hè, die magic van 2008, die is verdwenen. Die Afro-Amerikaanse kiezer die is niet zo enthousiast meer. Die jongeren, hè, zoals in 2008, die zijn niet zo enthousiast meer. Daar werd dus eindeloos op gespeculeerd. Nou... Dat bleek er gewoon nog keihard wel te wezen. Uh, waar die ook een heel belangrijk toch deel van zijn overwinning aan heeft te danken. Is dat is uh, hoe Obama de hand heeft uitgestoken naar de homo-gemeenschap. Zich heeft uitgesproken voor dat homohuwelijk. Nou, misschien zijn de, de, de, de, de homo's en de lesbies misschien niet zo'n grote stemmersgroep. Maar je ziet wel dat de hele Amerikaanse bevolking. Die is daar gewoon klaar voor. Die vindt dat homohuwelijk gewoon een normale zaak. En dat het feit dat de republikeinen zich maar daartegen bleven verzetten, ze hebben een achterhoede gevecht gevoerd. De Amerikanen, die herkennen zich daar gewoon niet meer in. Dus met die progressieve agenda, daar heeft, daar heeft Obama toch, dat, dat, daar heeft hij de instemming voor gekregen van de Amerikanen. Amerika verandert. Wessel de Jong, dank voor je verslag. Amerikanen gaan naar bed. Europa wordt wakker hier trouwens in het Koerhuis, wordt het ontbijtbuffet afgeruimd. staan hier nog wat donuts hard te worden en droog. <lacht> en we gaan naar Brussel, naar correspondent Tijn Sadeh. Tijn, want zijn er al reacties in Brussel? Ja, Herman van Rompuy, de president van de Europese Raad. En Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie. Die hadden een gezamenlijke boodschap vanochtend. Nou, felicitaties natuurlijk. En de wens dat Europa en de Verenigde Staten hun nauwe samenwerking voortzetten. Op het gebied van uh, veiligheid, maar vooral op economisch terrein. Samen streven naar economische groei en meer banen. Nou, dat zei ook de voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz, in een persverklaring zojuist. En hij benadrukte ook nog dat Europa en de VS ook dezelfde waarden delen als mensenrechten, vrijheid en democratie. Ja, dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk, Tijn. Maar Obama heeft de laatste vier jaar maar weinig aandacht gehad voor Europa. Hoe moeten we dat zien dan? Ja, hij ging wel naar wat hoofdsteden, Praag, Berlijn bijvoorbeeld. Maar niet één keer kwam Obama naar de hoofdkwartieren van de Europese Unie... en de NAVO trouwens, hier in Brussel. Hij stuurde wel één keer zijn vicepresident, Joe Biden... vanwege een ruzie tussen Amerika en Europa... over de uitwisseling van persoonsgegevens. Nou, een ruzie over de privacy van burgers dus. Maar een Europese top bijvoorbeeld bezocht Obama nooit. Geen tijd voor, niet belangrijk genoeg. Nou, Dat is natuurlijk een beetje zuur voor de Europese instellingen hier in Brussel. Eindelijk kwam er namelijk een antwoord op de aloude vraag uit Washington... Wie moeten we nou eigenlijk bellen als we met Europa zaken willen doen? Nou Daarvoor werd bijvoorbeeld Van Rompuy, die namens Europa's regeringsleiders spreekt, die werd daarvoor in het leven geroepen. Maar ja, dat heeft Obama nog niet naar Brussel weten te lokken. Hij heeft wel veel kritiek geuit de laatste tijd op hoe Europa de schuldencrisis aanpakt. Allemaal veel te langzaam, vindt Obama. Nou, je zou dus kunnen concluderen, Europa is wel heel duidelijk blij met de herverkiezing van Obama. Toch een man die staat voor een beetje ja, typische Europese verworvenheden zoals het basisziektekostenstelsel, ook het homo-huwelijk. Maar ja, of dat vertrouwen, of die liefde nou echt wederzijds is... dat blijkt eigenlijk nog uit weinig. Ja, en zal Van Rompuy lang op dat telefoontje moeten wachten... want zal uh, Obama niet eerst kijken naar China en de rest van Azië... Nou, dat zou natuurlijk toch wel logisch zijn. China groeide uit als een echte economische superpower. Maar ja, toch doet Obama er, zegt men hier in Brussel, goed aan om de banden met Europa aan te halen. We delen toch grotendeels dezelfde problemen. Oplopende schulden, stijgende werkloosheid. We zijn economisch enorm afhankelijk van elkaar. Heel belangrijk wordt in ieder geval nu, dat is de vuurproef ook voor de beide continenten, Begin. Volgend jaar starten belangrijke gesprekken over een nieuw vrijhandels- en investeringsakkoord tussen Europa en Amerika. Ja, en daarnaast heeft Amerika de Europese landen natuurlijk heel hard nodig als bondgenoten in de NAVO. Nou, op het bureau van Van Rompuy staat die telefoon inderdaad klaar. Europa kan gebeld worden. Maar ik denk toch, zoals jij in je vragen ook al liet doorschemeren, dat Obama ook de komende jaren toch iets meer aandacht zal hebben voor China dan voor ons oude continent. Nou... Tijn Sade vanuit Brussel, dankjewel. We reizen door naar Berlijn, correspondent Wouter Meijer. Wouter, uh, Brussel kan gebeld worden, we zitten er klaar voor. Uh, hoe is dat in uh, Berlijn? Ja, Obama is ook hier natuurlijk van harte welkom. Het steekt de Duitsers eigenlijk een beetje dat hij in die vier jaar... waarin hij president was, nooit in Berlijn is geweest. Wel kleinere bezoekjes in andere delen van Duitsland. Maar eigenlijk is hem toch een Amerikaans presidentschap... zonder uh, Berlijn bezoek, niet helemaal compleet. Daar heeft hij nu uh, nog vier jaar de tijd voor om dat goed te maken. En dat is ook een beetje de algemene lijn in de reacties. Veel opluchting, maar die komt natuurlijk ook vooral... door het eenvoudige feit dat men Obama al kent... en dat Van Romney helemaal niet goed duidelijk was... wat hij wilde met Europa, uh, ook al... Het rest van het buitenlands beleid uh, hebben ze het weinig gehad in de campagne, geloof ik. Maar over Europa al helemaal niet. Dat, dat miste men toch wel erg. Een um, paar reacties van vanochtend. De fractievoorzitter van de SPD, Steinmeier, vroeger minister van Buitenlandse Zaken... Uh, die is erg blij, maar hoopt vooral dat Obama binnen Amerika... de verschillende groepen, etnische groepen, economische lagen... van de bevolking bijeen kan brengen. En de buitenlandwoordvoerder van, buitenland van de CDU, Polens. Uh, die hoopt dat de Verenigde Staten nu weer een grotere rol gaan spelen in de wereld. Met name het drama in Syrië op te lossen. Hij vindt dat Amerika zijn gewicht maar weer eens wat meer in de schaal moet gaan leggen. Na al dat binnenlandse navelstaren wat je met zo'n campagne nou eenmaal krijgt. Maar nu we daaruit zijn uit die campagne kan, Europa, kan Amerika ook wel wat meer gaan doen voor de wereld. Nou, en de Bondskanselier Wouter Merkel zal die nog eens aandringen op een komst van Obama naar Berlijn. Nou, Ik denk dat ze al een paar keer gezegd heeft dat hij hier van harte welkom is. Zij is daar zelf uh, natuurlijk al een paar keer geweest. Heeft een van de hoogste onderscheidingen van Obama persoonlijk gekregen. Dus uh, met die persoonlijke relatie gaat het wel goed. Uh, of we merken vandaag, ja we zullen haar ongetwijfeld horen... want ze krijgt het jaarlijkse rapport van haar economische adviseurs... wat ze het komend jaar moet gaan doen. En vanmiddag spreekt zij in Brussel het Europees Parlement toe. Daar kijken veel mensen naar uit. Maar het gaat natuurlijk weer over Europa. Maar het kan best zijn dat bij het naar binnen of naar buiten lopen... ze nog iets zegt over Amerika. Uh, wat haar in ieder geval uh, ook weer... Wat voor haar een grote opluchting zal zijn natuurlijk... is dat de de politiek van Obama toch veel dichter ligt bij wat Duitsland graag wil. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om een aanval op Iran... zal Obama daar natuurlijk veel voorzichtiger mee zijn... tot grote opluchting van de Duitsers... dan als Romney president was geworden. En uh, wat voor Duitsland erg belangrijk is in de buitenlandse politiek... is de terugtrekking uit Afghanistan. Die moet uh, Eind volgend jaar moet die klaar zijn. Met Obama is dat allemaal afgesproken... en kun je veel meer ervan uitgaan dat dat ongeveer wel die kant op zou gaan. Bij Romney was dat lang niet zeker. Dus Merkel zal in ieder geval erg opgelucht adem gehaald hebben... toen ze vanochtend wakker werd. Ja, dan kunnen de Duitse troepen ook terug. Wouter Meijer, dankjewel vanuit Berlijn. En zo dadelijk uh, gaan wij door met reacties uit de wereld. Dan reizen we door naar Londen en Peking. Eerst uh, in Nederland op de weg, John Hoka. Nou, het drukte neerde langzaam af, nog 65 kilometer in totaal. De meeste vertraging nog op de A9 richting Almstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knoopend Raasdorp, 7 kilometer. En op de A13 in de richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Zuid en knoopend Kleinpolderplein, 6 kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechterrijstok. Het NOS Radio 1-journaal live vanuit het Koerhuis met Marcel Oosten en Lara Rensen. De special relations worden ze genoemd. De sterke historische en culturele banden die Amerika en Groot-Brittannië met elkaar hebben. Maar eens horen of ze in Londen al gereageerd hebben op de overwinning van Obama. Anja van der Horst, heeft Cameron al wat gezegd? Ja, Cameron heeft al gereageerd. Niet vanuit Londen trouwens, want hij is op dit moment op rondreis in het midden oosten Hij is in Jordanië. Heeft hem gefeliciteerd vanuit uh, Amman. En hij zegt, ja, ik heb de afgelopen jaren erg prettig met Obama samengewerkt. Ik zie er naar uit om nog eens vier jaar met hen samen te werken. En hij geeft ook meteen aan zaken met Obama te willen doen. Hij zegt: Ja, ik hoor hier in Jordanië allerlei uh, verschrikkelijke verhalen over Syrië. En het eerste wat ik wil doen is met Obama praten over Syrië. in een poging uh, deze crisis op te, uh, op te lossen. Uh, ook zegt hij: uh, De wereldeconomie ja, die kan wel een boost gebruiken. En hij wil graag dat uh, Europa en Amerika een nieuw handelsverdrag sluiten. Maar bovenal zegt hij. Ik wil hem uh, feliciteren. Ik denk dat hij een erg succesvolle president is. En ik werk weer graag met hem samen in de toekomst. Arjan van der Horst, wel in Londen. Tja, nou, we hoorden het al van onze correspondenten in Europa. Obama had maar weinig aandacht voor ons. Dat is wel anders met uh, Azië en de Chinese. Wereldmacht China is inmiddels de tweede economie van de wereld. Het lot van China is dan ook nauw verbonden met uh, dat van Amerika. Correspondent Marike de Vries in Peking. Um, het is bij jou zeven uur later. Uh, Marieke, is er al gereageerd op de overwinning van Obama? Ja, de Chinese president Hu Jintao heeft uh, Barack Obama zojuist gefeliciteerd... met zijn uh, herverkiezing tot president van Amerika... Uh, dat heeft een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Maar verder moet ik eerlijk zeggen dat er hier. Nou ja, uh, van officiële staatswegen uh, wat uh, rustig uh, op ze zag gezegd wordt gereageerd. Bijvoorbeeld in de staatskranten. Ja, die melden het wel, maar een beetje in een bijzin en een beetje in bijartikelen. Want de kranten staan hier vooral bordenvol van het 18e. Partijcongres, wat met grote rode chocoladeletters op alle vorige pagina's van de kranten staat. Want morgen begint het 18e Partijcongres. En dan wordt de machtswisseling hier in China ingezet. Dus daar zijn ze hier veel drukker mee. Ja, Marieke, dan krijgt ook China een nieuwe president. En een premier worden dan officieel bekendgemaakt. Wat kun je van hun beleid ten aanzien van Amerika verwachten? Nou ja, we kunnen uh, er eigenlijk vooral nog niks van zeggen. Want uh, ja, in China zijn dan de namen van de nieuwe leiders wel zo'n beetje bekend, omdat het allemaal voorbereid uh, wordt. Maar niet wat hun beleid zal zijn zozeer. In tegenstelling tot Amerika natuurlijk, waar het beleid tijdens de campagne uitgebreid naar voren is gebracht, maar tot op het laatste moment niet bekend is wie de president zal worden. Maar... Die Xi Jinping, de man die genoemd wordt de nieuwe president te worden... eerst gekozen wordt tot secretaris-generaal van de Communistische Partij... die heeft wel een zwak voor Amerika. Hij is vorig jaar februari ook in zijn functie als vice-president... nog uitgebreid op bezoek geweest in het Witte Huis. En sprak daar ook met Obama en Biden. Ze kennen elkaar dus. En hij staat ook wel bekend als iemand die zich soepel in internationale kringen beweegt. hoor. een zelfverzekerd staatsman. Is, dus... Het kan makkelijk zijn in onderhandelingen, hè, dat hij wat opener staat naar de buitenwereld. Maar het kan hem juist ook wel een lastige gesprekspartner maken... die niet zomaar over zich heen laat lopen. Dat kan dus ook. Nee, oké. Okay. En dan is het interessant, hè, want er is natuurlijk een, uh, veel geruzie geweest... tussen China en de Verenigde Staten. Het handelsconflict hebben we uh, zien passeren. Geruzie over uh, beperkingen van import-export, uh, het laaghouden van de munt. Ja. Wat denk je, zal China dat conflict verder op de spits drijven? Nou ja, um, Obama refereerde in zijn campagne aan China als zowel een tegenstander als een potentiële partner. En het, ja, het is nu dus afwachten hoe die nieuwe president zich hier zal ontwikkelen ten opzichte van Amerika. Maar dat uh, Xi Jinping bijvoorbeeld echt niet over zich heen laat lopen, dat werd ook wel duidelijk uh, toen er um, uh, te sprake kwam van hoe is de financiële crisis in het Westen misschien ook... Ja, medeverantwoordelijk uh, bij China. Uh, ja, is China daar medeverantwoordelijk mede voor? Mm -hmm. nou, ja, hij zei toen uh, letterlijk... nou, sommige verveelde buitenlanders met volle buiken... hebben niks beters te doen dan met beschuldigende vingers naar ons te wijzen... terwijl wij geen revolutie of armoede exporteren. Want het gaat hier wat minder met die economie... maar het gaat nog altijd beter dan bijvoorbeeld in Amerika. Dus hij houdt zijn poot wel stijf. Goed. Marike de Vries met reacties vanuit Peking. Dank je wel, Marike. 10 voor half tien geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verkiezingscampagnes, toespraken, conventies, de mensheid organiseert de macht. En daar hebben we heel veel opsmuk voor nodig. Dieren doen het van nature een stuk efficiënter. Verslaggever Marno Remmers stap met gedragsbiologe Wieneke Schoo van Zoe. Wat prachtig als er een leider is gekozen, maar soms is er geen leider. Nee, we staan hier bij de Patagonische Rotspakieten. En dit is eigenlijk een soort die geen leider heeft. Dus zij leven in een kolonie. En de kolonie aan zich geeft hun de, de veiligheid die ze nodig hebben. En daarbinnen vormen zich koppeltjes. Anarchie. Totale anarchie. Welke parallel valt er nog meer te trekken tussen het dierenrijk en politieke, politiek leiderschap eigenlijk? Zoals dat in de wereld georganiseerd is. Bijvoorbeeld het communisme. Je ziet ook wel dat bijvoorbeeld... De leider er alles aan doet om er gezond uit te zien. Fidel Castro. Ja, en dat zien we zeker hier. Want als je kijkt bijvoorbeeld bij vogels. De mannen doffen zich vaak heel erg op. Hebben exorbitant lange veren. Uh, zijn groter dan de vrouw. Moeten veel investeren in kuiven die ze hebben. Of grote snavels, gekleurde onderdelen. Destijds Berlusconi, die toch die Bunga-feestjes had. Ja, en zijn haar prachtig verft. En er heel goed uitziet voor zijn leeftijd. Uh, zichzelf een beetje laat verbouwen. En dan, dan ben je fit, zeg maar, zoals wij als biologen zeggen. De survivor of the fittest. Dus je gaat uiteindelijk meer genetisch materiaal overbrengen. Dus Fidel Castro trekt de trainingspak aan. Destijds hoe Saddam ging in de Tigris zwemmen. Ja, en de alle Amerikaanse presidenten zijn altijd aan het joggen. Geven hun medische gegevens aan de hele wereld. Dat is heel belangrijk. Roerloos langzaam van links naar rechts, maar helemaal op zichzelf. Ja, we zijn hier in de ocean en we staan boven het haaienbassin. En dat zijn nou bij uitstek dieren die in geen verbanden vaak leven. Die komen wel bij elkaar misschien om te paren. of om, De jongen komen ook vaak bij elkaar. Alleen voor het eigen voordeel. Alleen voor het eigen voordeel en voor de rest ben je op pad om te jagen. Enorme aandacht van de media... Ook bij ons de hele nacht zijn we doorgegaan voor die Amerikaanse verkiezingen. Het lijkt wel of die media helemaal op die macht zijn. Vroeger kreeg dat niet zoveel zendheid. Wat is dat toch, dat ons mensen dat zo interessant vinden? Ja, ik kan het natuurlijk eigenlijk alleen maar vanuit de dieren bekijken. En vanuit de dieren is macht natuurlijk belangrijk... om zoveel mogelijk van je genetisch materiaal te kunnen verspreiden. Zeg maar je zaad of je eicellen te kunnen verspreiden. En dan zoveel mogelijk nakomelingen te krijgen... Dat is met de macht natuurlijk een klein beetje anders. Maar mensen vinden het wel bijzonder dat iemand echt zoveel macht heeft in één land. En dus is het vergrootglas van de media daarop gericht? Daar volledig op gericht. En uh, dat komt dan handig samen met de Nederlandse politiek. In de Ocean in Arnhem geen sand die die roet in het eten van een presidentsverkiezing kan gooien. Wel een uitgebreid dierenrijk in een familiepark wat volgend jaar 100 jaar bestaat. En dan kun je al die politieke arena's één voor één bekijken. Maar nog hè, zoals vanochtend in Burgers Zo. En hij had het over machthebbers en volgers. En leiderschap. Nou, dan gaan we maar naar premier Rutte. Die is op werkbezoek in Turkije. Begint zijn partij. Toch Terwijl hij daar zit in een. Behoorlijke crisis terecht te komen. Allemaal door de plannen van het eh, inkomensafhankelijke zorgpremie. De peiling laat inmiddels zien dat de VVD een duikeling maakt in de kiezersgunst. En nu wel ook de eerste kamerfractie van de plannen af. Ondertussen probeert de partij top uit alle macht overal in het land uitleg te verschaffen. Met bewindslieden en kamerleden, merkte politiek verslaggever Wilma Borgman. Aan knoppen draaien, uitwerken, zoeken naar maatvoering... Met die bezweringsformules probeert de VVD-top... nu al een paar dagen om de opstand in de partij tot bedaren te brengen. Gisteravond moest staatssecretaris Frans Wekers van Financiën... naar het Drentse Fluitenberg voor uitleg. Dus ik heb aangegeven dat we hadden ervoor hadden kunnen kiezen... om elkaar in de houtgreep te houden... en de komende jaren niet veel te doen dan op de winkel te passen. En dat vonden wij onverantwoord. En dat was ook een strijd, en dat is een strijd... met onze hoofdboodschap in de verkiezingscampagne... Niet doorschuiven, maar aanpakken. Maar veel begrip hadden ze in Drenthe niet. Voorzitter, ik ben kwaad. Ik ben echt ontzettend kwaad. We zitten hier allerlei mooie technische verhaaltjes te houden. Ondertussen gaat de partij met de knoppen. De leden lopen bij honderden weg. In de, in de, in de, in de opiniepeilingen donderen we 44 naar 27. Dat is het begin nog maar. En wij denken dat we die hiermee kunnen repareren. Zo is het niet. Hoe is er in de lieve vrede onderhandeld daar? Hoe is er onderhandeld? De achterban is woedend. En dan gaan we ons nog een beetje verschuilen, ook nog achter de Partij van de Arbeid. Hoe denkt u die geesten in de fles te krijgen? De emotie die hierin ligt, die is toch wel uh, enorm. En kunnen we niet anders doen dan daar buitengewoon serieus mee om te gaan. En te zorgen dat we uh, met elkaar gewoon het vertrouwen herstellen. Gewoon de schouders eronder wat mij betreft. Zorgen dat we uh, heel goed kijken naar de inhoud van de maatregelen. Daar met de collega's van de Partij van de Arbeid over spreken. Maar dat we uiteindelijk wel kunnen zeggen... we hebben een evenwichtig verhaal om Nederland uit die crisis te trekken. Zover zijn ze bij de VVD-achterban nog lang niet. Eerst moet er duidelijkheid komen. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat misschien wel kritiekloos, misschien met veel kritiek achter de schermen... dit is geaccepteerd door de Tweede Kamerfractie...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 overdonderd waren. En dat, mag u ons, en dat mag u ons aanrekenen. Overdonderd zijn ze door de felle reacties uit het land. Want VVD'ers daar willen maar één ding. Dat de maatregel niet zo doorgaat als die is aangekondigd. Rutte moet beter onderhandelen. Opnieuw gaan praten met de PvdA. En desnoods moet de VVD-Eerste kamerfractie van Loek Hermans... de plannen tegenhouden. Er is maar één oplossing en ik ben er trots op. Heel trots dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer vanmiddag heeft gezegd... ik heb het mailtje in mijn zak gezegd hier zo... dit gaat niet gebeuren met onze medewerking. U zult het terug moeten draaien. Of u wilt dat niet. Vandaag komt er misschien meer duidelijkheid. Maar of dat genoeg is om de VVD-achterband tot rust te brengen... is nog zeer de vraag. Ja, want dat is waar iedereen om vraagt. De duidelijkheid van de oppositie tot de eigen achterban van de VVD. De onrust houdt aan binnen die partijen. De problemen zijn groot. Wij blijven u ook op deze zender bijpraten daarover. Meer vindt u daarover op onze website nos.nl. .no. In de Verenigde Staten hebben ze duidelijkheid gekregen over de president. Barack Obama blijft vier jaar nog zitten in het Witte Huis. We gaan terug naar Chicago, een paar uur geleden. De overwinningsspeech van Obama. Toen zei hij: Het maakt niet uit wie je bent. Iedereen die zijn best doet, kan het maken in Amerika. Het doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or Native American or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here. Obama, een paar uren geleden... nou, het was niet eens zo heel lang geleden... tijdens een overwinningsspeech. Tot zover dit NOS Radio 1-journaal vanuit het oerhuis hier. U heeft dat kunnen horen, denk ik. Ondertussen wordt het een en ander opgeruimd. De vlaggen van alle staten in Amerika zijn weggehaald. De ballonnen weggeknipt. De buttons in een doos, de hoeden. We nemen er één mee naar huis. Wij gaan door naar de collega's van de KRO. Sven Kukkelman. Goedemorgen in Hilversum. Dag Lara, goedemorgen. Wij gaan ook nog heel even door op die Amerikaanse presidentsverkiezing... met Frans Timmermans, de kerstverser minister van Buitenlandse Zaken. En verder zou je bijna vergeten dat eh, ook in Nederland het nodig in brand staat. Namelijk het hele kabinet zo ongeveer. Hans Wiegel reageert opnieuw op de onrust die is ontstaan in de VVD. En bij de Partij van de Arbeid-Achterban is het nog rustig. Maar ook daar gaat grote onrust ontstaan... voorspelt partijprominent Jan Pronk. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Hier is Dorad Megens. Radio 1.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 benadrukte dat hij wil werken aan een nog betere relatie met de Amerikaanse president. En ook premier Rutte heeft vanochtend Obama gefeliciteerd met de herverkiezing. Hij zei dat Obama waarschijnlijk in 2014 naar Nederland komt. In dat jaar is Nederland gastland van een topconferentie om nucleair terrorisme wereldwijd te bestrijden. En die conferentie is een initiatief van Obama. ING schrapt 2350 banen, dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal. Hoeveel banen er in Nederland gaan verdwijnen is onduidelijk. ING-topman Jan Homme zei dat ING het afgelopen kwartaal 600 miljoen euro winst heeft geboekt. Dat is minder dan de helft van een jaar geleden en daarom is de reorganisatie nodig. Al dus Homme, dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Bij elkaar nog 28 kilometer file. Daarvan valt op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere-Buiten-Oost en Lelystad 4 kilometer... na een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Er stond even een kapotte auto op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en af het Berk van de Roderijs... nog 6 kilometer langzaam rijden. En laatst is de A58 Breda richting Vlissingen. Tussen de knopende De Stok en Zoomland 4 kilometer.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 Hans Wiegel opnieuw over de onrust in de VVD. De Partij van de Arbeid-Achterban Arbeid gaat zich ook roeren over het regeerakkoord, voorspelt Jan Pronk. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken reageert op de herverkiezing van Barack Obama... en het ochtendhumeur van Koos Postemaat Het is drie over half tien. Dit is de Karel met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Zeist. Waar beleggingsspecialisten in de gaten houden hoe de beurs reageert op de herverkiezing van Obama... Volgens ons op Twitter, hashtag GML Radio en reacties kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. De vvd fractie in de Eerste Kamer lijkt zich tegen de kabinetsplannen... voor een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie te keren. En ook de achterban die keert zich tegen het regeerakkoord... tussen VVD en Partij van de Arbeid. Hans Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokelman. VVD-erenlid, uh, u zei uh, er is, wordt meer geniveleerd... Uh, sinds, uh, of, meer nog dan in het kabinet Den Uil ten tijde van het kabinet Den Uil Dat was een week geleden. Inmiddels uh, gaat die veenbrand binnen de VVD maar uh, voort. En ook in het kabinet. Ooit zo'n bende meegemaakt bij een aantredend kabinet? Nou, het woord bende is van u. Maar ik heb inderdaad dit uh, nog nooit meegemaakt. <coughs> en wat ook heel opmerkelijk is nu dat je ziet dat eigenlijk de hele oppositie van links tot rechts zich verenigd heeft, dan is er echt wel wat aan de hand. En ook dat de uh, Eerste Kamerfractie. We hadden daar gisteren ook met de oud van de Eerste Kamerfractie een etentje mee. Dat ook de Eerste Kamerfractie nu toch hier en daar stevige taal gesproken heeft, dat zegt natuurlijk heel veel. Ja, en met, als je tussen de regels doorluisterde, zag ik fractievoorzitter Loek Hermans op televisie. Die zei gewoon, dit kunnen we niet steunen. Nee, nou, dat is een verstandige aanspraak. Ja, hoe was de sfeer in die Eerste Kamerfractie? Nou, het was heel gezellig, want ook de oudleden waren er... dus we hebben heerlijk uh, met elkaar gegeten. Maar uh, er is natuurlijk ook gesproken uh, over uh, dit onderwerp... en ik, ik doe geen mededeling uit uh, dat overleg... maar uh, nou, het ging er stevig aan toe, laat ik het zomaar formuleren. Ja, inmiddels uh, is het debat om de regeringsverklaring ook onzeker geworden. Er moeten nu eerst al die koopkrachtplaatjes moeten ja. op tafel komen. Uh, hoe kan het nou dat dat nog niet is doorgerekend en dat ze dat niet weten? Nou, dat zou u natuurlijk aan de regering moeten vragen? Kijk eens, ik heb begrepen dat uh, vandaag de regering nog met cijfers komt. Huh? Uh, en dan beslist de Kamer wat men gaat doen. Nou, je kunt het verheerlijk op innemen. Die Kamer, en zeker de oppositie, zal zeggen: Dit is onvoldoende. Uh, we willen meer gegevens. We zetten het niet-but aan de gang. Dus het uh, debat over de regeringsverklaring zal, naar mijn gevoel, deze week helemaal niet doorgaan. Dat lijkt mij unicum in de parlementaire geschiedenis. Zeker wel, ja. ja, ja. Wat doet dit met de. Uh, ik zeg tegen op zichzelf is het het, vind ik het ook niet erg. Want kijk, als de Neste-president komt vandaag terug naar uh, Nederland, is in Turkije geweest. Nou, dat zijn ook zware besprekingen natuurlijk. En als je meteen de dag daarna op donderdag dat debat over je regeringsverklaring aan moet gaan, nou dat wordt natuurlijk een heksenketel... Dus dan is het denk ik ook uh, ja, misschien ook wel verstandig en zeker voor de minister-president ook dat hij eventjes uh, adem kan halen en dan kan het debat gewoon volgende week plaatsvinden. Ja, uh, hij, hij moet misschien wel even ademhalen. Hij moest van u met de hoed in de hand terug, zei u afgelopen zondag bij Eva Jinek uh, op de bank, naar de Partij van de Arbeid om dit te heronderhandelen. Maar daarvan heeft hij inmiddels gezegd dat gaan we niet doen. Ja, maar het zal wel gebeuren. Dus ook hij spreekt voort, niet de waarheid. Als het er nu uh, uitziet, dat is uh, naar mijn gevoel, moet dat absoluut van tafel. Dat kan helemaal niet. En dat uh, kijk, uh, dat geldt niet alleen als je ziet naar de opvatting van uh, de VVD-kiezers... Uh, maar ook van de kiezers van andere partijen. En de Partij van de die kiezers uh, zijn op dit ogenblik nog een beetje rustig. Maar ook in die kring is het uh, zo dat er nogal wat, en zelfs heel veel... kiezers zijn die ook uh, zeer uh, worden gepakt door uh, dit nivellerende voorstel. Dus ook daar begint ongetwijfeld gedoe te komen. En dan moeten de heren die dit kabinetsplan uh, in elkaar hebben gedraaid... die moeten gewoon bij elkaar gaan zitten en wat anders voorzinnen. Te snel? Ja, te snel en uh, niet opgelet. Wie niet? De VVD-onderhandelaars niet. Dus Mark Rutte en Stef Blok. Ja, uh, kijk eens, het schijnt zo gegaan te zijn dat uh, onder leiding van Wouter Bos... Uh, kon men kiezen op dit terrein tussen twee kaartjes. Hè? Uh, het stelsel veranderen, dan wel nivellering. Nou, de heer Rutte koos voor geen stelselverandering. Dus mocht Samson kiezen voor nivellering. Maar die nivellering is ook een stelselwijziging. We gaan gewoon terug als dit doorgaat ook naar uh, de oude ziekenfondsen. Het wordt een soort halve nationalisatie van de gezondheidszorg. Het gaat ook nog veel meer kosten. Dus uh, uh, ja, je moet toch die materie een beetje kennen. Heeft Rutte dan niet met uh, zijn eigen minister van Volksgezondheid Ik gesproken? Ik heb de sterke overtuiging dat de minister van Volksgezondheid van niets wist... De sterke overtuiging, of weet u dat? <laughs> nou, ik zeg het al, u weet, ik zeg het altijd heel vriendelijk en zo, dus <laughs> ik hou het daarbij. Ja, met andere woorden zegt u met zoveel woorden dat de problemen bij de VVD zijn veroorzaakt door Wouter Bos. Nou nee, ze zijn veroorzaakt door het feit dat men met die gedachtegang van de heer Bos akkoord is gegaan. Ja. De heer Bos heeft gewoon vanuit zijn kant een slim voorstel op tafel gelegd van, wat je ook kiest is altijd prijs voor links, huh? Uh, maar dat hebben de anderen dus. Uh, nou, maar, ja, ze hebben het gewoon niet gezien. Dus Mark Rutte heeft er zitten pitten om het dan maar in mijn ja, eigen woorden. Ja, die hele. Ik, ik ken die uh, zaak toevallig een beetje, omdat ik jaren voorzitter van de verzekeraars ben geweest in de ja. gezondheidszorg. Het is buiten, het is misschien wat het meest ingewikkelde beleidsveld. Ja. En ik denk dat die. Uh, t, uh, ja, dan uh, moet je er ook echt goed in zitten. En uh, dan speelt natuurlijk ook de gedachte van: Het moet snel klaar. Hè? Dat is dynamisch. Maar ja. uh, wat is het voor een probleem als uh, die? Uh, dat het uh, regeerakkoord pas begin december klaar zou zijn geweest... toch een enkel probleem. Nee. Dus een haastige spoed is dit. Ja. Wat doet dit met het gezag van de premier? Nou, dat is natuurlijk heel slecht. Gezag en, is aangetast. En tas. als je dus kijkt naar uh, die verschrikkelijke peilingen die je ziet... dat heeft ook nog nooit iemand gezien... dan kun je wel zeggen, ja, peilingen zijn peilingen. Twintig maar, zetels eraf. Wat zegt u? Twintig zetels eraf. Ja, nee, ik zag het, ja. Uh, dus dat is... Uh, dat, het zal hem... Ja, dat, dat is, voor hem is dit natuurlijk een hele moeilijke tijd... En ja, dan moet je op een gegeven moment ja, moet je, je knopen tellen en dan zul je toch tot de conclusie moeten komen hoe onprettig dat ook is. Er zal opnieuw met de partij van Arbeid moeten worden gesproken. En van die kant zal men daar ook toe bereid zijn. Ik bedoel, als je kijkt hoe de vice-minister-president Ascher heeft gereageerd. Als je kijkt hoe de heer Samson toch ook zekere openingen heeft gemaakt. De Partij van Arbeid zal natuurlijk een prijs vragen om uh, van dit gedrocht van een voorstel af te komen. Nou, dan moet men daar maar eens over praten. Ja, is dit een stabiel begin voor een kabinet dat uh, vijf jaar de rit uit kan zitten? Nee, vier, natuurlijk vijf niet. Nee. Dus u verwacht ook niet dat dit kabinet lang blijft nou, zitten dat dan? weet je natuurlijk nooit. Als men zich weet te herpakken, dan kan het wel. En de heer Rutte heeft wel eens meer wat meegemaakt en is daar toen uh, ja, toch goed uitgekomen. Maar dit is wel heel heavy. Goed. Het gezag van de minister-president is aangetast, uh, constateert u. En hij nou heeft... ja, dat zijn uw woorden, maar... Nou, kijk, u, u zijn bevestigt is, het zojuist. Is, uh, hij, uh, zijn, ja, hij zal zelf ook uh, zich realiseren dat die positie nu uh, ja, veel moeilijker is dan hij misschien twee maanden geleden uh, zou hebben gedacht. Goed. Uh, u voorspelde al onrust bij de uh, Partij van de Arbeid. Blijf vooral even naar ons luisteren, want na tien uh, hoort u Jan Pronk, ja, uh, oud-minister. grote vriend. Uw grote vriend. Ja. <laughs> en hij voorspelt hetzelfde. O oh, ja? <laughs> ja. Oh, kijk eens aan. Nou, dan moet ik er zelf aan mijn eigen standpunt weer gaan twijfelen. <laughs> Meneer Wiegel. Doe hem de groeten. Dat zal ik zeker doen. Okay. Hartelijk dank voor uw ah, tijd vanuit Friesland. Door nu naar Den Haag. Uh, want uh, de grote vraag is of dat debat om die regeringsverklaring... dan überhaupt wel door kan gaan morgen. Hans Wiegel zei net, nou dan doen we het volgende week. Maar het is in ieder geval nog nooit voorgekomen. Een van de mensen die dat mede bepaald is... Uh, Alexander Pechtold, de fractievoorzitter van D66. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ook aan u de vraag. Maar hebt u ooit zo'n bende meegemaakt bij, het, bij een start van een kabinet? Ik heb niet het idee dat de heer Rutte met zo'n partijgenoot als Wiegel nog verder oppositie nodig heeft. U kunt naar huis. Uh, Ja, dat is bijna broodroof. <laughs> um, nee, ja. nee, kijk, uh, ik, ik ben nog steeds blij dat er snel een kabinet is gevormd. En uh, alles focust zich nu even op die zorgpremie. Dat is ook een, uh, een onding, uh, want het is eigenlijk een soort belastingmaatregel. Het is niet goed voor de zorg... Uh, want het, uh, ja, het, het geeft foute prikkels, uh, het, is ook, het helpt niets voor het terugdringen van de staatsschuld. Dus ja, we zitten daar nu met z'n allen mee en het geeft veel onzekerheid vanwege die inkomensplaatjes die daardoor niet duidelijk zijn. Ja. Dus dat zal vanmiddag wel, wel helder moeten worden. Ja, rond het middaguur dan... ja. komt Lodewijk Asscher, de uh, vicepremier en minister van Sociale Zaken, met die kostenplaatjes naar buiten. Wat moet daar wat u betreft instaan? Wil dat debat nog door kunnen gaan morgen? Nou, meer, dan dat we, meer helderheid dan dat we tot nu toe hebben gekregen. Hè. Nu kregen we te horen de hogere inkomens, maar dat lijkt ook de middeninkomens. Die gaan erop achteruit en dat zou dan 0,6% per jaar zijn. En de lage inkomens gaan erop vooruit en dat zou dan, dan 0,2% per jaar zijn. Ja, dat is een band, zo heet de, uh, daar herkent niemand zich in. Nee. Uh, ook al bij het Katshuis waren er gewoon veel meer varianten van... ...weverdieners, alleenstaande, gepensioneerden met pensioen of alleen AOW. Dat zijn een aantal modellen waar we gewend zijn mee te rekenen... en waar mensen zich ook niet in kunnen herkennen. En dat is zo belangrijk, want mensen zijn over het tal van maatregelen... hypotheekrenten, de, uh, ja. de kinderopvang. Ja, ja. En deze zorgpremie maakt het allemaal uh, onduidelijk. En ook mij lukt het niet om, om dat uit te leggen. En dat hebben we dus minimaal voor een debat wel nodig. Ja. Maar hoe groot is de kans dat het debat doorgaat dan? Nou, Ik zou het, het belangrijk vinden dat, we, dat, dat, dat het debat door kan gaan... Want ja, er ligt nu een regeringsverklaring. De regering is missionair. En ik vind dat we als Kamer de kans moeten grijpen om met deze regering dan ook uh, ja, aan te geven wat goed is. d 60 zal constructief zich opstellen tegenover deze regering. Maar ja, daarvoor is wel nodig dat deze onduidelijkheid heel snel van tafel gaat. Ja. En dan kom je dan niet alleen met van we gaan ons 18 maart aan wat knoppen draaien. Nee, maar goed, als die cijfers binnenkomen, ik hoor Geert Wilders al zeggen, dat is voor mij niet genoeg. We moeten toch alsnog het Nibud gaan inhuren, zoals u gisteren met z'n allen had besproken. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Uh, maar ja, die hebben, uh, die hebben een aantal dagen nodig. Ja. Uh, we zullen echt moeten kijken, en ik merk ook wel bij, bij VVD en PVV, ik moet zeggen, daar, daar, daar complimenteer ik ze op. Ze hebben gisteren niet meer deze vragen tegengehouden. We willen nu net als wij werken aan goede informatiepositie van de Kamer en eigenlijk daarmee van ons allemaal. En dat is ook de taak die we als oppositie en coalitie hebben. Dus ik denk dat we daar vandaag wel uitkomen als de cijfers goed zijn, dan moet dat debat er ook zijn, want deze regering moet wel aan de slag. U denkt dat het debat gewoon doorgaat morgen? Nou ja, dat, dat hangt echt even van 12 uur af. Dan zijn die cijfers, we hebben ook ons voorbereid... dat onze financieel specialisten direct er gaan kijken. Dus we kunnen al om twee uur, wanneer de regeling begint... dat is eigenlijk het dagelijke moment in de Kamer... dat we onze orde vaststellen van die dag en voor de rest van de week. Ja. Nou, daarom zal het duidelijk zijn. Vanmiddag om twee uur weten we dus of we morgen een debat hebben... over de regeringsverklaring of later als de niet cijfers er zijn. Alexander Pechtot, fractievoorzitter van D66. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Gaan we nu terug naar zijst en daar is Niels de Jager. Achter uh, twee grote computerschermen. Ik zie uh, grafieke lijnen die een beetje omhoog, een beetje naar beneden gaan. Voor mij een beetje abacadabra. En op het uh, andere scherm veel, heel veel cijfertjes, maar wel het meeste in het groen. Ik ben te gast bij uh, vermogensbeheerder TNE-effecten, Arend Thijssen. Zit het uh, in de plus vanochtend? Ja, we openen met een kleine plus. Het uh, nieuws van de... De presidentsverkiezingen worden redelijk rustig opgenomen. Er zijn geen grote bewegingen. Uh, Persaldo is denk ik een positief effect dat ja. Obama herkozen is. Ja, we hebben het over de AEX-index uh, dus. Uh, Obama is gekozen. Hoeveel invloed heeft dat? Nou, het blijft dus beperkt te zijn, want de markten bewegen niet echt heel erg hard. Uh, het, grote, het, het meest positieve ervan is dat het een mooie overwinning is geweest. Uh, dat het duidelijk is, dat er geen rechtszaken volgen en dat het een lange tijd duurt. Geen taferele zoals in 2000. Exact. En als Romney nou de winnaar was geworden, zou dan het beeld er anders uitzien? Nee, niet echt heel anders. Ook hij staat een redelijk pragmatisch beleid voor op economisch gebied. Um, en zal waarschijnlijk niet echt een hele grote negatieve invloed hebben gehad. Of ook een positieve invloed kunnen hebben gehad. Okay, dus het is belangrijker dat we een winnaar hebben dan wie die winnaar is? Absoluut. Oké, okay, want ho hoe slecht was het die onzekerheid van de afgelopen weken maanden wie dat dan wordt? Nou, je zag gewoon de afgelopen maanden vanaf augustus eigenlijk dat de markten uh, geen echte richting meer hadden. Uh, Zijwaarts bewogen in afwachting ja, van de verkiezingen. Uh, kunnen ze eruit komen, ook straks weer met de fiscale maatregelen. Uh, ja, dat was spannend. Ja, en die onzekerheid, dat is nooit goed voor een beurshandelaar. Hè? Precies. Het is beter om te weten waarmee je handelt. Uh, of dat nou goed of fout is. Maar uh, de onzekerheid remt. Bent u als vermogensbeheerder nou vannacht de hele nacht opgebleven... om te kijken wie het zou worden, Obama of Romney? Uiteraard, nee. We zijn, uh, nee uh, u u zit er uitgeslapen uit? We zijn gewoon rustig geslapen, ja. Want uh, is, is die uitslag nu nog, nog reden om te gaan handelen vanochtend in, in aandelen, bepaalde aandelen? Nou, Wat ik al zei, er is een stukje onzekerheid uit de markt verdwenen. Dus de, de weg is vrij om weer posities te gaan innemen. Extra posities te gaan innemen. En we zijn ja, absoluut wel positief over, over de markt en de huidige situatie. Al iets gekocht vanochtend? Nee, nog niet. Nou, dat moet uh, dan zo meteen maar gaan gebeuren. Um, ja, Wij kijken met z'n allen naar die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat vinden wij uh, ja, allemaal heel interessant en belangrijk. Maar het effect is dus vrij klein. En vanochtend is er op de beurs eigenlijk iets veel interessantes aan de, aan de gang. Ja, je ziet de reorganisatie bij ING... Uh, 2300 banen eruit. Dat is een forse reorganisatie. Je ziet het in de hele financiële sector op dit moment uh, doortrekken. In de City, in, in Londen, uh, waar ook... Ja, meer dan 15.000 mensen ontslagen worden in de financiële sector. Uh, alle grootbanken, de Zwitserse grote banken, UBS... Zitten, uh, allemaal komen ze met grote reorganisatieplannen... waar grote hoeveelheden mensen gaan verdwijnen. En dat nieuws van ING, van die 2300 ontslagen... is dat nou uh, uiteindelijk uh, een reden om de koers omhoog of omlaag te laten gaan? Nou, de markt beoordeelt het positief dat het management uh, krachtig ingrijpt. Dus in de plus, ondanks het slechte nieuws, ja, in de plus. Staat staat bijna een procent in de plus. Wat wordt dit, een uh, mooie beursdag of uh, moeilijk? Ik denk dat het een mooie beursdag wordt. Dus uh, uw advies aan de luisteraar, kopen. Absoluut. <laughs> Oké, <Okay>, bedankt. <laughs> nou, weet u dat ook weer. Een bijdrage was dat vanuit Zeist met Niels de Jager. Straks, wat betekent de herverkiezing van Barack Obama voor de rest van de wereld? Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1994. De dode potvis die donderdag aanspoelde ligt nu op het strand van Ameland. Daar wordt hij in stukken gesneden. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren omdat de resten van het dier steeds meer gaan stinken. Nu al is de lucht vlakbij niet te harde. Nee, want die die lag namelijk al een heel weekend op het strand te rotten. Dus maandag 7 november 1994, deze dag dus... begonnen specialisten met het uitbenen van de 35 ton wegende potvis die was aangespoeld op Ameland. Leni Het Hart was uh, van de zeeonderkrijs in Pieterburen. Die verleende assistentie met haar vrijwilligers. ...op Ameland de potvis. En dan gaan wij ook onmiddellijk we rukken we uit... ...met onze vrijwilligers op het eiland. Er allemaal heen en naar grote messen. Maar wat is nu op Ameland? Daar wonen heel veel oude walvisjagers. Dus die kwamen er allemaal bij... ...en die stonden erbij en die keken erbij... ...die bemoeiden zich ermee. Grote flensmessen... En die gingen ook meehelpen. En dat was heel mooi. Er was één meneer die had het hoogste woord. En toen zeiden Goh, nou, jij weet er veel van. Nou, riepen die andere mannen. Hij was maar kok, hoor. Op de wilde baren ja, Dat is een stuk geschiedenis. En ze hebben hem opengesneden... En als je dan in die darmen prikt, want het is een hele grote dikke speklaag heeft die walvis. En je prikt in die darmen, dan is dat een knal. Dat is echt, dat is net een ontploffing. Als je ze ook ziet hoe vies al die mensen zijn en dan eten we ook nog een patatje. En dan komt iemand een patatje brengen, nou die eet je gewoon door. Een saamhorigheid rondom die potvis. Ja, nou dat, dat zijn de eilanders en ja, daar hou je dan van. En dan wordt dat zo'n heel gedoe met elkaar. Dat was nog heel mooi, mijn zoon die heeft ook altijd zo'n mutsje op, ze noemden hem ook potvis. Niemand wou aan boord van de schepen naast ze zitten. Als ze met de veerboot weer teruggingen, was het stonken natuurlijk. En hij is ook verkeersvlieger bij de KLM. Toen zat hij in de cockpit en toen zeiden ze dan, nou, volgens mij stink je nog naar die potvis. De touw zat er in de maag. Dat hebben ze op de een of andere manier opgedoken. En uh, ja, verder, ze hebben het ander er ook nog uitgehaald. Dat schijnt ook heel bijzonder te zijn. En het hele skelet, en dat is natuurlijk weer heel mooi... is naar het Fries Natuurmuseum gegaan. Ja, dit is dan toch een mooi verhaal. hier het hart over het demonteren van de potvis die was aangespoeld op Ameland. Deze dag in 1994. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland terug naar het nieuws van deze vroege ochtend. De overwinning van Barack Obama en de herverkiezing dus van de president van de Verenigde Staten. En de vraag is, wat betekent die herverkiezing voor het land zelf, de Verenigde Staten dus, en voor de rest van de wereld? De in Amerika geboren James Kennedy is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de VU en heeft de verkiezingen intensief en via verschillende kanalen gevolgd. Meneer Kennedy, goedemorgen. Goedemorgen. Nee. Overigens ben ik hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, maar oh, oh, moet uh, ik even recht zetten, maar uh, namens mijn universiteit, maar verder uh, is alles in orde. Heel goed. Nou, wij hebben ook weinig geslapen, want wij hebben ook de hele Zitten kijken vandaag. U ook, hè? Ja, hoor, zeker. Uh, enig idee wat deze uitslag betekent voor de Verenigde Staten? Hoe gaat er iets veranderen? Je ziet vaak dat presidenten in hun tweede termijn iets dapperder zijn en vaak ook iets daadkrachtiger kunnen zijn dan in hun eerste termijn. Maar wat gaan we daarvan merken bij Barack Obama? Nou, het is ook een probleem dat uh, een, uh, iemand die een tweede termijn heeft, kan niet herkozen worden. Dus dat betekent dat hij eigenlijk al, uh, zoals de Amerikaanse terminologie het heeft, over heeft, is dat hij ook vleugellam is. Dus, uh, dus vaak is een tweede ambtstermijn ook minder productief. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, wat nu hem geboden is, om, wil hij nog wel iets, uh, een erfenis, achterlaten, dan zal hij dan toch wel zijn beste moeten doen om samen te werken met de Republikein. Dus ik verwacht wel dat er een nieuwe inzet van zijn kant zou komen... om dat te bewerkstelligen. Of hij daarin gaat lukken, daar heb ik wel mijn twijfels over. Hij heeft de meerderheid in de Senaat, maar niet in het huis? Precies, en dat is natuurlijk wel... Uh, heel erg belangrijk te noteren. Want uh, het huis van afgevaardigden dat is nog altijd een huis vol republikeinen... en ook niet uh, de meest zachtzinnige soorten. En dus uh, samenwerking met hen, dat zal heel moeilijk gaan. Ze gunnen elkaar eigenlijk heel erg weinig. Uh, maar toch moeten ze gewoon door één duur zien te komen. En dat zal het lastiger zijn. U verspreidt eigenlijk een politiek deadlock. Ja, ik, uh, ik verwacht wel. De, de kansen op deadlock zijn heel erg groot. Beide partijen hebben nog steeds de notie dat, uh, oh, dat als ze maar uh, oh, bij de volgende verkiezingen uh, echt doorbreken... dan kunnen ze het zelf allemaal beslissen. Dus de republikeinen hopen nog dat over vier jaar het dan wel een republikein uh, het wordt. En dat betekent dat ze gewoon de volgende vier jaar uh, deze president kunnen trachten op de dwarsbomen. En dat is natuurlijk wel andersom ook wel het geval. Zo ziek is het politieke klimaat in Washington. Uh, en denk ook onder een deel van de electoraat, een belangrijk deel van de electoraat... dat. dat niet makkelijk te doorbreken is. Juist. Hebt u zelf ook gestemd eigenlijk, want dat mag u toch? Ja, zeker. Op wie? Ik? <laughs> <laughs> niet, nou, laat ik, zeggen, it, ik denk dat het een keuze zou zijn die vele Nederlanders uh, ook zouden maken. Obama dus. <laughs> ja. Maar dat geldt niet voor uw familie en vrienden in Amerika, geloof ik. Hè? Niet, nou? niet allemaal, nee, nee. zeker niet. Nee. Uh, dus uh, ik ken heel veel uh, dierbare vrienden die dan wel op Romney hebben gestemd. En dat is natuurlijk altijd een onderwerp... Uh, je merkt er wel, zijn goede vrienden. Uh, maar je mag, dat, je mag uh, dat niet overvragen. Want het is wel gevoelig. Want de verschillen tussen de partijen... Hè, dus mensen die democratisch stemmen en republikein stemmen... dat is wel een hele grote kloof inmiddels geworden. De grootste kloof die er is. Uh, ja. Mensen zijn uh, in vergelijking... Uh, als het gaat over religieuze opvattingen... veel minder verdeeld in de Verenigde Staten... dan als het gaat over politieke opvattingen. Juist. Met andere woorden, de, uh, Obama gaat een uh, verdeeld land leiden. Verdeelde nog dan de vorige keer want hij heeft met een minder grote voorsprong gewonnen, tenslotte. Um, wat betekent het eigenlijk voor Nederland? Maakt het uit dat hij in het Witte Huis en de Overlof is blijft zitten voor ons? Dat is denk ik uh, heel lastig te zeggen... want we weten niet wat Romney zou hebben gedaan... want dat is eigenlijk iemand die een beetje blanco ingaat. Um, maar ik denk je zou kunnen verwachten een voortzetting van het oud-beleid... het is wel voordelig voor Europa en voor Nederland... Dat je, dat je wel een partner in Washington hebt die je kent... en dat je ook wel enigszins vertrouwt. Dus, dus in die zin is het wel gunstig... Um, Um, natuurlijk is het probleem wat, wat eigenlijk Europeanen en Nederlanders van Amerikanen het meest moeten verwachten, zeker op economisch terrein, is dat ze hun fiscaal beleid op orde zetten. Ja. En um, het is mij uh, geen zins duidelijk dat Obama in staat zou zijn om dat samen met de Republikeinen echt te doen. Ik vraag het ook omdat uh, Obama heeft aangekondigd... zijn um, uh, politieke visie wat meer te richten richting Azië in plaats van Europa. Ja. Uh, en dat is weer voor ons van belang. Met het oog op buitenlandse militaire missies waar wij soms aan deelnemen. Ja. En op het bondgenootschap van de NAVO... waar ja. uh, telkens de klachten ook van de kant van de Amerikanen komen. Dat we daar veel ja. te weinig aan bijdragen. Ja, ik denk dat die verschuiving naar, naar Azië toe uh, is iets dat gaande is. Ik denk dat een Republikeinse president dat ook uh, had gedaan. Dat is iets dat uh, eigenlijk een ontwikkeling is binnen de Amerikaanse buitenlandse buitenlandse politiek uh, van de lange termijn. Dus dat niet aan één president uh, te verbinden. Maar inderdaad, je ziet er, uh, dat daar wel een verschuiving gaande is. En één van de, één van de opdrachten zou ook zijn... is hoe uh, in een wereld waarin China en in mindere mate Indië belangrijk wordt... en strategisch in China zeer belangrijk uh, inmiddels geworden voor de Amerikanen... hoe past Europa daar binnen? En dat moet weer uh, onderhandeld worden en uh, over nagedacht worden. Ja, dus Amerika zoekt nieuwe bondgenoten... Zo maar en de oude bondgenoot is niet vanzelfsprekend meer het belangrijkste. Nee, zeker niet. Nee. Dus daar gaan we iets van merken. Daar ga je wel iets van merken. Maar zoals ik zei, dit is niet als gevolg van uh, de herverkiezing van Obama... maar wel een gevolg van de strategische veranderende wereld. Ook in de optiek van, uh, uh, ik denk, elke Amerikaanse president. Ja, de missie in Afghanistan wordt afgebouwd. Uh, hij is al uh, weg uit Irak, Obama. Uh, en kans op nieuwe oorlog onder deze president uh, is... Uh, althans, ja, dat weet je nooit natuurlijk... maar is in ieder geval niet zo heel erg uh, voor de hand liggend. Nee, en, um, dus, uh, dat, dat zou, zou je zeker kunnen zeggen. Hij heeft het wel, ook wel uh, al in zijn toespraken over de peace dividend... Hè, dat hij gaat meer investeren uh, gewoon in Amerika zelf. Of daar wel iets van terechtkomt, is maar zeer de vraag. Maar het is niet iemand die uh, op, uh, op zoek is naar uh, buitenlandse avonturen. Zeker niet. James Kennedy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis... aan de Universiteit van Amsterdam. Heel goed. Ik dank u zeer. Dank u. Straks, dames en heren, gaan we verder praten over de herverkiezing van de Barack Obama... met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans is dat. En met Jan Pronk, die is oud-minister. En hij voorspelt dat de Partij van de Arbeid ook gelazer krijgt met het regeerakkoord. Net zoals waar de VVD nu mee te maken heeft. In het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zometeen. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Dit is Radio 1.